Dit was DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De A1 van Amsterdam naar Amersfoort is dit weekend dicht tussen Knopend Maidenberg en Naarden. Dat komt door wegwerkzaamheden. Dat duurt tot maandagochtend 5 uur. Het verkeer moet daar omrijden. Op de A8 richting Amsterdam is een ongeluk gebeurd. Tussen Westzaan en Oostzaan staat 2 kilometer file. Twee rijstroken zijn daar dicht. Bij Rotterdam is een ongeluk gebeurd op de A20 richting Gouda. Tussen Spaanse polder en Knoppen-Debrekseplein staat 3 kilometer. De rechte rijstrook is daar dicht.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 Zo werd het 9 over 3. Welkom terug bij Zandvoort op zaterdag. De ds uit de jaren 80 hoorde je van Vol Dat was Seduction. Nou, uur twee en eh, niet alleen muziek, maar ook weer heel veel items. Daarover hoor je meer van collega Vos. Uiteraard, luisteraars, rond de klok van half vier Is het weer tijd voor de uitgebreide evenementenagenda. Dus houdt u pen en papier bij de hand, want er is weer van alles te doen in en rondom ons prachtige dorp Zandvoort. Uiteraard gaan we straks weer schakelen met Joop van Nes... tegen het einde van de eerste helft. En dan hebben we het natuurlijk over voetbal. SV Zandvoort staat, stond al na 10 minuten met een 3-0 voorsprong. En dat is één en, en, en dat is 2. En dat is 3, tegen de meer. En uh, ja, als, mocht hij niet bellen tussendoor... dan uh, zal die stand uh, gehandhaafd blijven. Maar we gaan natuurlijk rond de klok van kwart over 3... tegen het einde van de eerste helft. Gaan we weer schakelen met Joop van Nes... en horen of uh, daar verandering is gekomen. Verder volgen we ook voor u de Veteranen 1. Uh, die moeten uit tegen Eijmuiden en Veteranen 1... Hij heeft duidelijk aspiraties om te promoveren. Heb je al nieuws toevallig van de veteranen? Nee, helemaal niks. Nou, dan gaan we nog vanuit dat dat 0-0 staat. Wat hij ook nog van ons te goed heeft dit uur... is natuurlijk de uitslag van de kwalificatie. En dan hebben we het over de Formule 1. En, en, en wel over de grote prijs van Barcelona... die morgen om twee uur lokale tijd vreden gaat worden. En we hebben prachtig nieuws voor Max. Zo is het. Maximaal gescoord. Maximaal gescoord. Daarover straks meer. Oké, okay, maar eerst weer meer muziek. Hier is Sister Sledge en "Thinking of You". over naar Duitsersveld, naar Jan van Job. Ja, waar ik twee doelpunten heb zelfs, en voor Zandvoort dan ook nog, want het was in het nieuws dat, uh, even kijken, uh, Jeffrey Dekker wist uh, Jan Zonneveld te vinden, dat was vrij simpel om die bal af te maken, en zojuist uh, Kevin van der Zijs, die maakte de 5-0, Zandvoort leidt met 5-0 en we spelen in de 36e minuut. ...van twee platen non-stop op de zaterdagmiddag bij CFM Zofford. Als eerste wordt is, de slets en thinking of you. Daarachteraan, gevolgd door deze uit uh, begin de jaren tachtig, de serial van Marillion. Dat was Kelly. Ja, we gaan weer uh, naar het uh, prijzen spektakel op uh, Duitsersveld. Joop? Ja, hoe, hoe zijn de weddenschappen eigenlijk, hoor? ja, ook moeten. Gaan we dat klappen? Het kost mij geld. Ja. <lacht> of geld kost mij een biertje. Nee, ik denk dat het wel uh, 7-8-0 uh, gaat worden ongeveer. Nou, nee, hadden wij dus ook al. Het <lacht> was al aan het begin van de wedstrijd eigenlijk. Was er nog niet eens gespeeld. Goed, uh, we spelen nog steeds, uh, 41ste minuut op dit moment. Soms mag een vrije schop nemen, metertje of 5-6 buiten het strafstofgebied van de meer. Wordt heen en weer getikt, Patrick Koper krijgt nu de bal, speelt Maurice Moland, krijgt hem terug. En probeert daar een man te passeren, dat lukt niet maar geeft een hele mooie dieptepaas aan de bal van de oort. En daar wordt de bal heel hoog overgekopt. Uh, dat had anders gekund. Uh, even kijken wie dat was. Want het gebeurt natuurlijk uh, helemaal aan de andere kant van het veld. Uh, nou, je, je kan het niet zien. is ook niet zo belangrijk. Maar in ieder geval, het was een, een kans als er een beetje netjes gekopt werd. Maar het werd niet uh, netjes. Het was bovenop het hoofd. En dan gaat die bal huizenhoog eroverheen. Uh, de keeper heeft uh, totaal geen haast. Het gaat nu uh, heel relaxed die bal halen. En komt slof van terug. En ja, natuurlijk heeft die jongen geen haast. Hij heeft wel 50 tussen oorlog gehad. En uh, hij legt nu dan die bal op de vijf meterlijn neer, of wel op zijn uh, doellijn. Uh, uh, daar gaat die bal komen. Even kijken. Hij heeft het wind mee in het principe. Maar uh, komt niet ver. komt in de voeten van Zandvoort. Uh, uh. Wie is dat? Even kijken. Uh, Kevin van der Seys. Van de Seys. Die is aan de bal. probeert daar man te passeren. Dat lukt niet. Zandvoort blijft toch in balbezit. Daar Jeffrey uh, Dekker. en uh, Die maakt een overtreding. De meer mag op eigen helft een vrije schop nemen. Wat gaat ermee gebeuren? We proberen, ja, er staan twee mannen op de helft van Zandvoort. En de rest, staat ze allemaal op eigen helft. En nu gaan er wat meer mensen de helft van Zandvoort komen. En de meer, nee, nog steeds niet. Die bal, even kijken, dan gaat die komen. Naar de zijkant. Die laat, ja. Om te voetballen moet je toch wat techniek hebben, denk ik. Nou, dit was dit absoluut niet. Want de man in kwestie raakt de bal aan en laat hem gewoon lekker over zijn voeten heen rollen, over de het Zalveld heeft gegooid ondertussen. Pardon. Maar nu, uh, uh, even kijken... Daar is het uh, Dylan Kreuger. Die gaat die bal naar voren. Naar Billy Visser. Visser. Hoge bal. En daar moet je nog mee oppassen met die wind. Maar goed, uh, hoge bal van Visser. En daar kan niemand van Zandvoort bij komen. Sterker nog, het is uh, de Meer die het kan overnemen. En dat is hard werken van Max Aardenberg. Die heeft de bal. En speelt daar via de voeten van een tegenstander. Die bal over die zijlijn. Ja, ik, uh, ik kan me kle blijven kletsen. Maar het is nog. Uh, nou, in ieder geval nog uh, drie minuten. En dan uh, misschien nog bijtellen. Dus misschien kunnen we straks even. Even terugkomen. Rob, laat even weten hoe of wat. Ja, is goed, uh, Joop. Gaan we doen. Uh, we uh, komen gewoon weer bij je terug op het moment dat er gescoord is in deze eerste helft. Oh, nee. En dan spreken we zo meteen voor helft nummer twee. Tot zo, Joop. Tot zo. Dat is uh, de single van Chic. En Now Rochers, hier is Into I'll Be There. Let's the disco scene. uit alleen maar platen uit de jaren 80. Nou, dit klinkt inderdaad als een plaat uit de jaren 80, maar dat is het niet. Nee. Het is een plaat van uh, dit moment uit de hitlijsten. De nieuwe single van Chigorje. Terwijl Now Rodgers en I'll Be There. CFM, Race Radio, Pit Report. Pit Report. Ja, we hebben net uh, live kunnen genieten van de kwalie van de Formule 1 van Spanje vanmorgen. En daar is hij dan, de uitslag en natuurlijk uh, max verstappen nieuws. Ja, het is ongelooflijk wat daar uh, tijdens de kwalificatie is, uh, is, is gebeurd. Max Verstappen ging uh, als achtste door uh, naar de uh, tweede kwalificatie. En uh, hij de deed dus mee in Q3, zoals het gezegd heeft. En het resulteerde in het volgende. Hij mag morgen bij de Grand Prix van Spanje vanaf een zeer knappe zesde plaats starten. In de slotseconde van Q3 noteerde de zeventienjarige Nederlander de zesde tijd. Verstappen blijft op de grid onder meer niemand minder dan de bolide... en uh, coureur Kimi Rijkonen van Ferrari voor. Zijn ploeggenoot Carlos Sainz maakte het feestje bij Toro Rosso compleet... door zich als vijfde te kwalificeren voor de startgrid. Bij de Toro Rosso's bleven ook de wagens van het grote Red Bull voor. Pole position ging in dit geval naar Nico Rosberg van McLaren. Volledigheidshalve de startgrid de eerste tien... Op pole natuurlijk Nico Rosberg, zoals gezegd. Twee Lewis Hamilton, drie Sebastian Vettel, vier Valérie Bottas. En dan vijfde Carlos Sainz Jr. En zes, niemand minder onze eigen Max Verstappen voor Kimi Raikonen. Daniel Kiat, van, uh, Felipe Massa en Daniel Ricciardo. Morgen twee uur de start van de grote prijs van Spanje vanuit Barcelona. En gratis te zien op kanaal 999. Kanaal 999, via Ziggo, dan kan je live de wedstrijd volgen. Ja, zo dadelijk de evenementagenda. Het is weer een hele waslijst, dus ik mag zo meteen weer gaan zitten. Maar eerst deze van T-Sets. Het krijgt nog net niet, hè, maar het schelt heel weinig. Je de single van T-set bij CFM op zaterdagmiddag. Dat was Sea Like Sweet. En daarmee is het uh, half vier geworden. Tijd voor de evenementagenda. Allereerst luisteraars en kijkers, <togelijks> tegenwoordig ook. Uh, en, uh, uw aandacht voor een tweetal tentoonstellingen in het Zandvoortsmuseum. En dat hebben we natuurlijk over de Swaduwstraat nummertje 1. Allereerst de tentoonstelling Ontpopt. Popart, popart. En nog eens, popart is de is in Zandvoort uh, uh, momenteel te bezichtigen. Voor Nederland een unieke tentoonstelling. Tot en met uh, uh, 21 juni wordt in het Zandvoortsmuseum... deze unieke tentoonstelling gegeven door hedendaagse popartkunstenaars. kunstenaars En de tweede tentoonstelling is toerisme in Zandvoort door de jaren heen. En uh, die loopt nog tot 26 juni. Meer informatie over uh, deze tentoonstellingen... en over de activiteiten van het Zandvoortsmuseum... kunt u terugvinden op www.zandvoortsmuseum.nl... En gisteren was het dan zover. Het was de start van de Zandvoortse Fashion Weekend. Gisteren en vandaag. Het is de derde editie van de Fashion Weekend in Zandvoort. Geniet van de laatste mode en trends en laat u verrassen bij de deelnemende winkels met allerlei leuke aanbiedingen en actie. Vandaag vindt Fashion Weekend in het centrum wederom plaats... met een doorlopende modeshow door het centrum over de rode loper... met de nieuwste zomermode. Er zijn verschillende leuke activiteiten en aanbiedingen... in de deelnemende winkels. Dus laat u verrassen vanmiddag... en laat u kom naar het, de middag van Fashion Weekend in Zandvoort. Gisteren en vandaag. En dan is het morgen moederdag en dan is het weer tijd voor de grootste moederdagbrunch van Nederland. Op moederdag 10 mei zal er in Zandvoort aan zee, net als in het verleden jaar, de grootste brunchtafel van Nederland staan. Een groep vrijwilligers zal hiermee alle moeders in een onvergetelijke dag bezorgen. Het grootste moederdagevenement van Nederland, dat morgen in Zandvoort. Dat begint om 11 uur en kaarten zijn verkrijgbaar bij het VVV Zandvoort. Meer informatie kunt u vinden op www.nationalemoederdagbrunch.nl... www.nationalemoederdagbrunch.nl En waar ook Moederdag gevierd wordt is er bij de Haiti bij Paal 69... Strandpaviljoen, Paal 69. U kunt daaraan deelnemen voor 23,50 euro. Moederdag Haiti 10 mei bij Paal 69. Het menu is ontvangst met prosecco, nootjes en olijven... pittige Indiaanse ronzen, zoepjes. Een gevulde dadels, scoens en rebarberjam en nog veel en veel meer. Meer informatie uh, kunt u opvragen bij Miriam paal 69.nl. Miriam paal 69.nl. En het begint allemaal om 11 om 12 uur deze moederdag brunch bij Strandpaviljoen paal 69. Ook morgen vanaf 10 uur is het weer tijd voor de Conti Juttersbak ver uh, Juttersbak Jutters Kofferbakmarkt. Ik vind het een echte breker, hoor. Ik moest er toch iets anders voor verzinnen. Jutters Kofferbakmarkt, morgen vanaf 10 uur op het Gasthuisplein. Ook dit jaar vindt er weer diverse Jutters Kofferbakmarkten plaats... op het Gasthuisplein in Zandvoort-aan-Zee. En de allereerste is morgen... Meer informatie kunt u opvragen bij info-onair-events.nl info-onair-events.nl Dat morgen allemaal vanaf 10 uur op het Gasthuisplein. En dat duurt allemaal tot 4 uur in de middag. En ook morgen bent u van harte welkom op het Circuitpark Zandvoort. Want dan is het de tijd voor de Japanse Autosport Festival. Na het succes van vorig jaar is dit het derde jaar erop rij... dat het Japanse Autosportfestival wordt georganiseerd. Waarbij liefhebbers van Japanse auto's en tuning... een dag vol show en spektakel beleven... met sprintcompetities op het circuit... en slalomwedstrijden op de paddock. Dat allemaal vanmorgen op het Circuit Park Zandvoort. Meer informatie over het Japanse Autosportfestival... en alle andere activiteiten van het Circuitpark Zandvoort... kunt u terugvinden op de website www.circuit-zandvoort.nl www.circuit-zandvoort.nl En er wordt morgen ook weer gejazzd. En daarvoor gaat, bent u van harte welkom in gebouw De Krocht. Vanaf half drie wordt daar weer jazz gemaakt. Jazz in Zandvoort met Max Ionata. Ook dit seizoen weer een geweldige... het is het laatste van de, dit seizoen... dus ik zou zeggen, als u nog uh, daarvan wil genieten... haast u de toegangskaarten bedragen... 15 euro per concert. Meer informatie over dit concert... en over alle andere activiteiten van Jazz in Zandvoort... kunt u nakijken op web, de website... www.jazzinzandvoort.nl www.jazzinzandvoort.nl Gaan we een bruggetje maken naar 15 mei... want dan is het weer tijd voor de pubquiz... en dan hebben we het over Café Koper... aan het Kerkplein nummer 6... Op deze 15e mei vanaf 9 uur s'avonds is het weer tijd om te quizzen. Laat de strijd maar beginnen. Algemene kennisvragen worden getoond op een groot scherm in een gezellige ambiance. Deelname is 2,50 euro per persoon. Meer informatie over de pubquiz en over andere activiteiten... van dit gezellige café aan het kerkpleintje nummer 6 kunt u nakijken op www.cafekoper.nl. www.cafekoper.nl. En ook volgend weekend wordt er gereest op het circuitpark Zandvoort... en wel op 16 en 17 mei. En dan is het weer tijd voor de DNRT Racing Days. Gratis toegang voor bezoekers en parkeren 10 euro. Circuitpark Zandvoort, 16 en 17 mei... is het weer tijd voor de DNRT Racing Days. En op 16 mei is het ook tijd voor een muziekquiz. En dan hebben we het over Laudel en Hardy aan de Halterstraat 46. Muziekquiz bij Laudel en Hardy, vanaf 8 uur s avonds. Test je muziekkennis, geef je op met teams van twee personen. In samenwerking met niemand minder dan Leo Blokhuizen... Van Zandvoort en Frank Fink. Lauwen en Hardy haalt de straat 46 op 16 mei vanaf 8 uur de muziekquiz. En op 17 mei is het weer tijd voor de Mega Jaarmarkt. De eerste in de serie Van. Jaarlijks worden er verschillende Mega Jaarmarkten georganiseerd... waarbij meer dan 300 kramen in het hele centrum van Zandvoort domineren. Daarnaast zijn er de hele dag, gehele dag diverse attracties... straattheater, muziekshows en nog veel meer. De eerste dus op 17 mei vanaf 10 uur... Meer informatie over de mega, deze mega-jaarmarkt en over andere mega-jaarmarkten in Zandvoort kunt u terugvinden op www.zandvoortpromotie.nl. www.zandvoortpromotie.nl En ook op deze 17e mei is het weer tijd voor classic concerts. In de serie van de classic concerts is het tijd voor het ArtX slash HQ. Saxofoon Orchestra. En dat begint allemaal om drie uur... in de protestantse kerk aan de poststraat nummer 1. De entree bedraagt vijf euro. Meer informatie over dit concert... en over alle andere concerten van Classic Concerts... kunt u naar kijken op www.classicconcerts.nl www.classicconcerts.nl 17 mei vanaf drie uur. En last but not least... Ton Ariessen memoreert het al in het eerste uur... dan is het weer tijd voor jazz aan zee. De Boogie Woogie staat dan centraal... Van, uh, vanaf vier uur allereerst genieten van boogie woogie muziek. En daarna gezellig eten. Reserveren gewenst. En dan hebben we het natuurlijk over Talassa, strandafgang nummertje 18. Meer informatie over jazz aan zee. En over dit uh, concert kunt u nakijken op www.talassa18.nl. Www.talassa18.nl Vanaf vier uur. Tot zover. Zo, dat was weer helemaal vol, uh, Albert Young. Ja, ik heb mijn best ja, gedaan. Is er nog een Jutters kofferbakmarkt? Vellijk <laughs> ja, of ja. niet? Ik ga, ik ga de komende weken echt op dit woord oefenen, want het is echt een nekkenbreker. Ja, je hebt er een paar weken de tijd voor. Dus dank je, dank je. Ik verwacht kwaliteit als je terugkomt. Evenementen Even met, zijn ook na te lezen op de CFM-app. Mocht je onze app nog niet hebben, download hem dan nu in de Play Store of de App Store. En dit is nog steeds een van mijn favorieten van dit moment, de single van Omi... When I know motivation My one solution is my queen Cause she's this strong and she Was de single van Omi, de cheerleader. Ja, we hebben het vandaag al voetbal. Hè? De wedstrijd van uh, S.W. Sanford tegen Dameer. Daar wordt lekker gescoord. Op dit moment uh, 0-5, uh, zo moet ik het zeggen. wat speelt het thuis. En die andere wedstrijd van de Veteranen 1... die houden we vandaag ook in de gaten. Ze spelen vandaag uit tegen de viesboeren uit het noorden. Oftewel Muiden. En ja, daar is in de eerste helft uh, één doelpunt gescoord... Uh, door de Veteranen 1. 0-1 bij Rust... Gescoord door Remco en in de tweede helft zijn ze ook weer lekker van start gegaan. Want ook daar is alweer twee keer gescoord. Eén keer door Remco en één keer door Tuur. Dus nou, die jongens daar van de veteran 1 zijn lekker op de Staat op dit moment 0 tegen 3. Zo meteen na het volgende plaatje gaan we weer naar Joveners... voor de andere voetbalwedstrijd van vandaag tegen de meer. ...zaterdagmiddag. De, de, de timers zou ze klappen en rumors. Ja, Joop. Hallo. Ho hoor een grote schreeuw volgens mij, of niet? Ja, maar dat was zo om iemand aan te moedigen. Dat oh. was goed. Ook want Zandvoort is flink in de aanval. Net had daar Kevin van der Zijs een dot van de kant... ...helemaal alleen voor de keeper. En nu mag ze aan precies hetzelfde. En de keeper blijft in de weg. Ja, dat is wel erg jammer. Uh, Sanford staat nog steeds op dat 5-0 en er zullen er heus nog wel meer komen. Maar we hebben pas 7 minuten gespeeld in die tweede helft. Want nu heeft Sanford dan de bal. Die keeper krijgt niet goed weg. Want het, het, nou, het stormt hier gewoon hoor. Ik, volgens mij is het gewoon windkracht 8 waar we tegen spelen. Maar die heeft Sanford dan ja, gedeeltelijk in de rug de, de, de windstorm. De en dat, uh, dat is uh, ja, aan de ene kant een voordeel. Maar je voetbalt alleen beter tegen wind in. Maar nu kan je uit die tweede lijn, uh, een keeper die niet echt balvast is, kan je dan echt wel uh, verspalken. Laten we ook dat er gewoon een paar keer gaat komen van die hele mooie ballen, weet je wel. Groet hard, een beetje heel 5-6 uit het schadselgebied. Dat is nog niet het geval. Zand is aan het draaien. Billy Visser aan de linkerkant, die heeft de bal nu, gaat ermee lopen. En die wordt er tegengehouden. Nee, niet tegengehouden. Zand wordt nog steeds aan de bal. Jeffrey, uh, Jeffrey uh, Dekker. Daar, uh, even kijken, Max Aardenwerk. Aardenwerk draaien, draaien, draaien. Die geeft nu. Aan de zijkant Jan Zonneveld aan de rechterkant. Zonneveld liep die, de bal. Nou, ja, jammer. Nee, hij, hij, hij is uit. De bal is uit. Jammer, uh, Patrick Koper die probeerde die bal nog uh, voor die lijn te stoppen, maar dat is niet het geval. Hij stopte net achter de lijn. En uh, nu mag die keeper van uh, de meer mag, uh, die bal in het spel gaan brengen. Dat is moeilijk, dat weet ik. Het waait dermate hard dat die bal blijft gewoon niet liggen. Nou, uh, nou, nou houdt hij hem vast. Dan gaat de, eindelijk die bal komen. En dat, was, dat is een lage bal, maar die komt nog niet, niet eens tot de middenlijn, Want die zal weer naar terugkomen. Nu, koper naar uh, Jeffrey Dekker. Dekker aan de linkerkant. Wat gaat hij doen? Dan gaat de man passeren. Natuurlijk ja, gaat hij man passeren. Met een verschrikkelijke snelheid. Die man die is niet normaal. En dat stond voor de kans. Max Aardenwerk. Ja, 6-0. Mooi voorgezet van Jeffrey Dekker. In eerste instantie nog even naar uh, Maurice Mol. Maar Max Aardenwerk, die krijgt de afval aan de bal. En... Die weten het wel makkelijk uh, in doel te krijgen. Zandvoort nu uh, 6-0. En we hebben gespeeld nou, 54 minuten op dit moment. Dus het gaat de goede kant op, heren, naar de acht. Ja, zeker. Heel goed, Joop. En de uh, veteraan, eens zijn ook lekker bezig, hoor, tegen hem want daar staat het uh, op, op dit moment 0 tegen 4 in het voordeel van de veteranen 1. Oké. Okay. En juist door Harry. Ja, speelt Ja, die zijn, die zijn lekker bezig daar in ja. muiden. En die Harry die okay. heeft uh, daar inmiddels gescoord. Joop, we spreken elkaar zo meteen weer. Tot zo.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 We hebben zeven minuten gehad voor het evenement. De agenda is nog te kort voor je. Ja. Tjonge, jonge, jonge, jonge, jonge. Het is toch wat hè? Au, au, au, au. Zandvoort bruist. Ja, zandvoort heeft het en jij beleeft het, zullen we maar zeggen. Shepard en Geronimo. Nou, een ingelost, uh, ingelaste stuk extra evenement. Daar ging het dan maar. Ja, en dan hebben we het over de Comedy Nights. Een uh, geweldig evenement. Uh, morgen is het dan zover, dan is het de laatste Comedy Night voor dit seizoen. Morgen is de laatste avond van het eerste seizoen van Comedy Nights in het restaurant App en Vloed van het Amsterdamse Beach Hotel. Presentator Said El Hasnaoui zal nog een keer op zijn geheel eigen wijze de stand-up stand comedians aankondigen. Deze keer zullen acht comedians hun woordspelingen en grappen... in een sneltreinvaart op het publiek afvuren. Alle acht deelnemers hebben een eigen stijl... waardoor het ongetwijfeld weer een zeer gevarieerde avond zal worden. Vooravond van de Comedy Night die morgen om acht uur, zondag om acht uur begint... serveert even een, uh, een speciaal menu. Het ligt in de lijn van verwachtingen dat eigenaresse Suzanne Janssen... in oktober de draad oppakt. en met weer een aantal van deze uit, Comedy ja. Nights komt. Tot zover. Nou, zijn we net te laat, heeft hij opgehangen. Ik hoor hem al op de achtergrond. Ja, ik ook. Dus nou bellen we jou zo meteen even terug en dan horen we wel wat hij te heeft. Waarschijnlijk weer een doelpunt bij al voor Tegen de Meer. En hier is Ultra Fox en Dancing with Tears in huis. We gaan over naar Jan Venesse. Jap. ja, de zevende van Zandvoort en de tweede van Kevin van der Zeijs. Die is zojuist uh, uh, het levenslicht gezien. Zandvoort lijkt met 7-0. En we spelen in de 61ste minuut. Ja, ik kan straks gaan afrekenen met Albert Jan. Heerlijk. De, de sing van Ultra Fox, dat was Dancing with Tears in My Eyes. Alweer aan het einde gekomen voor uur 2 van Zandvoort op zaterdag. Zometeen na het nieuws, weer van 4 uur zijn we er nog 1 uur lang. Graag tot zometeen. I was scared, of the dark. I was scared. Of